did snow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 Babylonian I was born in a system that doesn't give a fuck about you, no me, nor the lie. I do to survive Because I won't miss you Any good you Babylonian <laughs>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 If you wanna feel like how I feel, then you can relate to this. Yeah. I just blaze it, is. maybe yeah. roll one up, then take a hit. Yeah. Toast to the good life, then take a sip. Yeah. Vacate every day, yeah, take a trip. Yeah. It's easy to see, I was made for this. Yeah. From the womb all the way to the grave, I spit. Yeah. Just to show y'all niggas what greatness is. Yeah, I'm talking very lucid, very lucid. Like making movies. To picture my life, boy, you need a higher resolution. Yeah. I used to cut class in the day, then run away at night. But now I'm ruler of the upper class, and I don't it even was write. just a dream.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 Langs genoteerd in de lijst Ricky L. en Hey, Born Again. Ze zakken in de 17e week wel van 31 naar 37. Britney Spears Hold It Against Me opnieuw binnen op 36. 35, twee plaatsen winst in de tweede week voor B.O.B. Don't Let Me Fall. Milka Sugar vs. Haya Condeals. Hey Na Na Na opnieuw binnen op 34. Nelly Just The Dream staat e week in de lijst. zak van 30 naar 33. En Mortje Sanchez hoorde for each movements Together van 34 omhoog naar 32.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 Een bepaalde controversiële kant bereid je daarvoor op vol, uh, voorop veel bloot. En dat gemixt met een tintje humor en natuurlijk de grote held van het haal, Enrique Iglesias. Zijn nieuwe single komt neer op nummer 31 deze week in de hitlijst van Europa. Tonight I'm Gunner fucking new is een uh, samenwerking trouwens met Luda Chris. I know you want me.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 De files van 5 kilometer en langer staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Laren 7 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Vinkerveen en knooppunt Oude Rijn 12. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 6. A13 Den Haag Rotterdam, knooppunt Kleinpolderplein 8. En de A15 vanuit Europoort tussen Spijkenisse en knooppunt Vaanplein 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. Thank you. www.zfmzandvoort.nl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 Wel. Kijken we weer even achterom. De nummers 30 tot en met 21 in de 14e week. 26 zakkend naar 30. Silo Green, fuck you. En Ricky Iglesias, Nickel Searching en hun Heartbeat in de 13e week ook zakkend. Twee plaatsen van 27 naar 29.